4 uur. Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. De Britse prinsen William en Harry nemen in een gezamenlijke verklaring afstand van een verhaal in de krant Times. Het dagblad schreef vandaag op de voorpagina dat het recente besluit van Harry en zijn vrouw Meghan. om een stap terug te doen binnen de koninklijke familie. zou zijn ingegeven door het pesterige gedrag van Harry's oudere broer William. Die zou steeds hebben gezegd dat de twee hun plek moesten kennen. Maar volgens William en Harry klopt dat niet. Ze halen hun werk als ambassadeurs voor de geestelijke gezondheidszorg aan... en noemen het bericht in potentie schadelijk. Voor de derde dag op rij demonstreren Iraniërs tegen de regering. Ze zijn kwaad omdat het bewind tot afgelopen weekend ontkende... dat het Oekraïense passagiersvliegtuig in Teheran was neergeschoten. De betogers eisen dat de militaire en politieke leiders van Iran opstappen. De enige Iraanse sporter die ooit een Olympische medaille won... is inderdaad naar Nederland gevlucht. Afgelopen weekend maakte Taekwondoka Zadeh al bekend... dat ze Iran was ontvlucht vanwege hypocrisie, onrechtvaardigheid en leugens. Toen gingen er al verhalen dat ze in Nederland zit. De Iraanse topsporter traint nu in Eindhoven. Of ze hier ook asiel heeft aangevraagd is nog onduidelijk. De film Joker maakt dit jaar met elf nominaties de meeste kans op een Oscar. De film over het ontstaan van de aardsvijand van Batman... kreeg nominaties voor onder meer Beste Film en Beste Acteur. Drie andere films kregen tien nominaties. The Irishman, 1917 en Once Upon a Time in Hollywood. De Oscars worden op 9 februari uitgereikt. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe en vanuit het westen valt regen. Ook vannacht regen... En aan zee een harde wind. Morgen vooral in het zuidoosten nog regen. In het noordwesten later op de dag soms droog. Het wordt morgen een graad of elf. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits is gestart met wat korte dagelijkse files op de A4 van Amsterdam. Naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen Hoofddorp en Rodova en over 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En 247 Amsterdam richting Hoorn tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 3 kilometer met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Na 4 uur op de zaterdagmiddag Zandvoort op zaterdag en de maandag als je naar de herhaling luistert van uh, dit programma. Je hoorde de New Shoes en I Can't Wait. Het derde uur altijd het meest spannende uur, uh, Albert-Jan. En uh, de muziek wordt dan ook steeds beter, <laughs> hè, dat weet je. Ja, want jij, jij, jij, doet, jij doet het hartstikke goed. Het laatste uur draaien was een plaat die ik ook leuk vind. Eindelijk eindelijk eindelijke plaat die Albert-Jan ook leuk en dan vindt. En dan verlaat ik het pand weer met een grote brede grijns op mijn gezicht. Dat is ook de bedoeling. Wat gaan we in de derde uur nog meer doen dan uh, de goede nou, muziek draaien? Over uh, een tweede al praten natuurlijk allereerst Pit Report. de Road to the Dutch Grand Prix. Uh, natuurlijk is er nieuws uit de wereld van de Formule 1. Zo zult, zult u ongetwijfeld weten dat Max heeft bijgetekend voor drie jaar bij Red Bull. En uh, we informeren u even over de stand van zaken tijdens de Road voor de Dutch Grand Prix in april-mei. Wellicht ligt nog een, een klein blokje sport kort. Uh, we hebben natuurlijk om half vijf het dier van de week en die luisteren naar beer. En luisteraars en liefhebbers van het gedicht van de week... Ik adviseer u echt even om om kwart voor vijf te gaan luisteren. Want het is een prachtig persoonlijk, uh, ja, bijna persoonlijk gedicht met pakkende titel Mijn Vriend. Dus kwart voor vijf is het tijd voor het gedicht van de week. Ik zou zeggen, genoeg reden om het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En weet je of er vandaag nog regen komt of niet? Dat, dat zei ik toch allemaal al? Ja? ja, dat zei je om half drie. Het uh. komt nog wel een... Een spatje regen. Een spatje, Help, pluutje dat? nodig. Klein pluutje. Klein pluutje. Nou, helemaal goed. Dankjewel. Ja, want dat uh, komt uh, bij de volgende plaat. Dag Standing outside in the rain. Hier is uh, Skipper Wijs. de single van uh, Skip O' Ice en Standing Outside in the Rain. Vandaar even mijn vraag, uh, Albert-Jan, over het uh, weer voor de komende dagen. Je had hem door? Ik had hem heel geteld door. Kijk, kijk, kijk, daar houden we van. Ja. Uh, ja, je zit zeker klaar voor de Pit Reports. maar zo ver is het nog helemaal niet, joh. Nee, Wil nog even uh, gewoon uh, één plaatje gaan draaien? Doen we. Tot, oh, een tot, goeie. tot aan een goede. Oh, dat is wel een <laughs> hele moeilijke vraag. <laughs> Ik heb alleen maar slechte muziek bij me, maar ja, eens even kijken hoor. Gaan we deze draaien? Beetje reggae achtige muziek voor. Sophia George. Best wel leuk om hem weer eens terug te horen. Hier is Curly Young man, you're girly, girly. You're flash, you're girly. Young man, you too, girly, girly. You just have flash your donnie worn, eh? Young man, you too, girly, you're a flash, you're girly. You just have flash your donnie worn, eh? You have one up here, one down there, one in another. Younger West, he ma who run up north and two down south Wanna sell a cigarette and me run about hey. Young man, you two girly girl You just a flash, you don't Eh, Young man, you two girly girl You just a flash, you don't even worry wanna go to school, one one fool Fool him a wanna every time he a shit Come first They The other night Them going out Them pick on you first One a self-star One work in a bar A she can't smile When the two of them a spar One getty getty One fretty fretty And him no drink No other milk But betty You too girly girly You just a flash You don't worry Young man You too girly girly You just a flash You don't worry I should do you In de 30 jaar is radio heel veel gedraaid. Je hoort het zelf via George en Gurley Gurley. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, voor het weet is het 1 mei. En dan hebben we twee kombochten die uh, uitgebreid uh, op het circuit uh, liggen. En dan hebben we het mooiste circuit van de hele wereld, uh, Obitant. Oh, oh, oh. En wou jij nog uh, wat uh, anders vermelden uh, in deze pit report of niet? Of zeggen we daarmee van... Uh, hiermee, nou, nou, hiermee was het uh, voldoende. Na, nou, hebben we hebben het wel gehad. Nee, nee zoals uh, de meeste luisteraars en kijkers al wel weten... is uh, dat uh, ook Max Verstappen uh, rijdt namelijk ook de komende jaren... voor Red Bull Racing, de Formule 1-coureur heeft... ...zijn na dit seizoen afgelopen contract met drie jaar verlengd. En dat komt mooi overheen, want we hebben drie jaar in ieder geval de Grand Prix in Zandvoort. Slim, slim over nagedacht. De contractverlenging toont aan hoeveel vertrouwen beide partijen in elkaar hebben. Verstappen, 22 jaar, kiest ervoor uh, om al ruim voor het nieuwe seizoen duidelijkheid te verschaffen over zijn toekomst. Die ligt dus bij Red Bull en Honda, de motorleveranciers sinds het afgelopen seizoen. De huidige verbindenissen tussen het team en de Japanners loopt momenteel over tot en met 2021... Na dit seizoen gaan de regels in de Formule 1 flink op de schop. Verstappen rijdt al sinds zijn entree in de Koningsklasse in 2015 voor Red Bull. Eerst ruim een jaar namens zusterteam Toro Rosso en sinds mei 2016 voor het Vlaggenschip. Hij won sindsdien al acht races. Het afgelopen jaar eindigde hij als derde in de strijd om het wereldkampioenschap... achter Valtteri Bottas en kampioen Lewis Hamilton. De Limburger gaf in november al aan dat hij het liefst bij Red Bull zou blijven. Het is heel belangrijk voor een coureur dat je je gewaardeerd voelt. Ik wil niet veranderen van team, en maar winnen met Red Bull. Stap is dan ook zeer content over zijn verlenging. Ik ben ontzettend blij om mijn uh, overeenkomst met Aston Martin... Red Bull Racing te hebben verlengd. Red Bull had het geloof in mij uh, om me de kans te geven... om in de Formule 1 te debuteren... waar ik altijd dankbaar voor ben geweest. Gedurende de jaren ben ik alleen maar meer verweven gegroeid met het team... en behalve, behalve iedere passie, ieders passie en prestaties op de baan... is het ook erg genieten om met zo'n geweldige groep mensen... samen te mogen werken. Aldus, Mark... Gaan we naar de Grand Prix van Vietnam. Is uh, dit jaar een nieuwe toevoeging aan de Formule 1 kalender in Hanoi... is men hard uh, aan het werk om het circuit af te krijgen... voor de race die op 5 april gepland staat. Hanoi, hoofdstad van Vietnam, zal in de derde maand van het jaar... een gloednieuwe race erbij hebben. Dat is uh, vrij aan het begin van de kalender. Want de Aziatische stad is al na de openingsronde in Australië... en het weekend in Bahrein aan de beurt. De Formule 1 doet circuit Zandvoort op 3 mei aan, zoals we allemaal weten. Dus is er in Hanoi vanzelfsprekend iets meer haast geboden de baan spik en span te krijgen. Pirelli motorbaas Mario Isola waarschuwt de Formule 1-teams... dat ze te maken kunnen krijgen met banden die sneller oververhitten dan vorig jaar. Omdat het compound van 2019 komend seizoen op snellere bolides zal komen te zitten... De teams hebben afgelopen jaar unaniem gestemd voor behoud van de banden... waarmee ze in 2019 raceten in plaats van over te gaan op Pirelli's nieuwe variant... waarmee ze aan het eind van het jaar hebben getest. De Formule 1 en bandenleverancier gingen daarmee akkoord... en nu laat Isola weten dat het uh, wel enkele gevolgen kan hebben voor de verschillende teams. De reglementen zijn weliswaar hetzelfde gebleven dit jaar... maar de wagens worden door de verbeterde ontwerpen steeds sneller... en dat werkt oververhitting in de rubber in de hand... Dan, de organisatie van de Formule 1 heeft de aanvangstijden voor de races in 2020 bekendgemaakt... waaronder die van de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985. Net zoals de meeste andere Europese races begint de race in Zandvoort op 3 mei om 10.03. over 3. De rest van het Grand Prix weekend volgt ook een vast stramien... dus de eerste trainingen begint op vrijdag om 12 uur... en de tweede oefensessie iets later die dag om 3 uur. En zaterdag is de derde training en kwalificatie... om een 12 en 3 uur. De starttijden van de overige races zijn grotendeels onveranderd gebleven. Wel begint de Britse Grand Prix dit jaar om 10 over 3... want een uur later is dan afgesproken afgelopen seizoen... maar in lijn met de overige races in Europa omdat het hier om de lokale tijd gaat, zal de race op Silverstone voor het Nederlandse publiek wel een uur later beginnen dan uh, normaal. Namelijk om tien over vier, Nederlandse tijd. Dan kijken we nog even naar uh, het volgende. De allereerste race is uh, dit seizoen gepland op 15 maart. Zet u uh, Formule 1 fans vast in de agenda. 15 maart uh, in Australië en wel op Albert Park. Dan uh, bent u nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief... ten aanzien van de Dutch Heineken Formule 1 Grand Prix in Zandvoort. Dan uh, adviseren wij u alsnog even naar de website te gaan van de gemeente Zandvoort... en dan uh, Formule 1 aan te klikken en u te abonneren op die nieuwsbrief. Want daar staan namelijk alle vorderingen en uh, voortgangen van de diverse uh, acties daar keurig in vermeld. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En wil je zeg maar, uh, het nieuws van, uh, van uh, alle Formule 1 races uh, op Zandvoort uh, nalezen? Dat kan via uh, www.dutsgp.racing. www.dutsgp.racing. Daar vind je alle informatie over uh, de races die hier allemaal in de afgelopen jaren... heel lang geleden, uh, 1985 de laatste, verreden zijn hier op Zandvoort. Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Doesn't make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know at all. Mm -hmm. I'd spend 10 hours.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 30 jaar alweer. 30 jaar en dit jaar het geluid van Soundforce. Ook weer 24 uur per dag met muziek en informatie. En als ik dan zo'n plaat draai als deze van Barry White en Just the Way You Are. Denk ik meteen weer terug aan de, aan de tijd van tussen App en Vloeds. Ja. Weet je nog op de Soundforce Radio? Op de donderdagavond. Nee, elke dag tussen 10 oh. en 12, twee uur lang van dit soort mooie muziek als deze van Barry White. Ja, het is bijna half vijf tijd voor het dier van de week. En ja, we hebben we honden gehad en katten, maar beren hebben we nog niet gehad. Zitten die ook in het asiel? Jazeker. En deze beer, dat is zelfs een steffert. Een steffert beer, Die zijn vrij uniek. En hij stelt zichzelf even aan u voor. Beer is mijn naam. Een grote man van vijf jaar. Ik ben in september 2018 afgestaan omdat ik veel stress had van de baby. Ruim een jaar later ben ik al een paar keer gewisseld van asiel... maar helaas heb ik mijn maatje nog steeds niet gevonden...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 Je maakt mij heel gelukkig met een bal. Ik kan hier uren mee spelen. Ik heb al van alles geleerd op het asiel. Maar een cursus lijkt mij ook wel erg leuk om samen met mijn nieuwe baas te doen. Ik kan al zitten, af, poot, blijf, touch en zelf het licht aan en uit doen. En dat is voor mij geen probleem. Ja, probeer dan. Hè? Niet voor mij. Na twee keer kerst te hebben gevierd in het asiel hoop ik toch dat 2020 mijn jaar zal zijn. Wie heeft daar die ene mand voor mij klaarstaan en die ik zo verdien? En waar verblijft Beer? Beer verblijft momenteel in het Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website wwwdierentehuis Want ook Beer verdient een thuis. En tot zover Beesten in het nieuws bij CFM Dier van de Week. Jawel, dan gaan we hem draaien. He. De zingende dominee, Al Green. En let's stay together. want to spend my life You don't know how you don't know where, don't know where yeah. the final frame of the movies in the generation, every end. Engine. You feel the ease of please don't take me down. No, no, I don't wanna wanna be the same. I don't wanna fall on the red You Feel the ease of it easy, baby. Van ZFM hebben we het over Raadje Plaatje van 25 januari aanstaande in Café 4 aan de Hofstraat. En deze plaat van Curiosity, Kilt Cat en Down to Earth uit de jaren 80... die werd een keer gedraaid in raadje Plaatje en had één team het goed natuurlijk. Uiteraard het team van ZFM die uiteraard ook weer won hè? Dat, dat jaar met raadje zoals veel vaker gebeurde, Patrick... Dat het team van ZFM van Ja, verheug de, de, verheug de druk nog even. 25 januari mogen we weer aan de bak. Ik ben benieuwd wie er ermee gaat doen dit jaar aan het team. Even wat anders dan een raadje plaatje. is het EK afstander wat op dit moment plaatsvindt. En hebben we het over de 5 kilometer, Albert-Jan. Klopt, wel in Heerenveen. Dat nog even ter, ter aanvulling. Ja, Na drie van de acht ritten staat Sven Kramer momenteel op de eerste plek... met 6 minuten 1076. En uh, wat dat betreft uh, staat hij keurig aan kop... maar na de twijlpauze krijgen we nog een, uh, in de achtste rit... Jorrit Bergsma tegen Youssef Rus. Dus dat wordt nog wat. En uh, de het wereldrecord staat nog steeds op de naam van Ted Jan Bloemen... met 6 86. Of dat gebroken gaat worden, daag ik te betwijfelen tijdens het EK. Maar Sven uh, staat vooralsnog uh, na uh, drie ritten uh, van de acht ritten... op een eerste plek. Ja, en die 6 uh, minuut 1 is uh, geschaadst op een hoogbaan uh, waarschijnlijk. Klopt. Ja, dus dat gaat nooit lukken om dat te verbeteren in uh, Heerenveen. Dat zou wel heel erg mooi zijn, hè? Nou, daar heb je wel eens van die platen die in één keer in je hoofd zitten. Een plaat van uh, een beetje uit de beginperiode van uh, CFM. Werd die nog wel uh, gedraaid, uh, deze. Weet jij het, of niet? Nee, deze plaat ken je niet. I'll be a freak for you, Sit. Wat zei je? Niet te persoonlijk worden. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou ja, daar komt hij aan. Royal delete. Het gaat al behoorlijk spannend worden, zo in de studio. Vooral buiten ook al een beetje donker begint te worden. Zometeen heeft het gedicht van de dag. En het gedicht vandaag is mijn vriend. Je hoort hem zo meteen even na kwart voor vijf. Dan komt hij langs. Maar eerst deze van de Sandy was. Just bit a girl, happiest thing ever. It's not the color, not the size. Yes, it's the. Wordt steeds spannender. Die ice of Jenny hoorde inderdaad de single van de Sandy Coast. Een lekkere gouden ouwe. Zo op de zaterdagmiddag. Albert Jan zit er klaar voor. Het gedicht van de dag. Mijn vriend. Mijn vriend. Al vele jaren. Combineer jij je passie met zang. Jouw muziek en zang zijn in yin en yang. Al vele jaren op de planken Te samen met je koorknapen Produceer jij met je stem de mooiste klanken Van alle genres tot de vreemdste talen Laat jij, jij je publiek vol emotie stralen Soms een traan, soms een lach Vindt jouw stem iedere keer weer zijn beslag Muziek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 Over welke vriend hebben we het hier? Muziek, tweede tenor, vriendschap en bier. Ondanks zijn hoge leeftijd ook nog steeds twee rechterhanden. Bekend, berucht in Amsterdam, Zandvoort en tropische stranden. Zijn motto? Eerlijk duurt het langst. Met als dank een hoge bankrekening in ontvangst. Vriend, het kan er maar één zijn, al vele jaren een muzikale trein. Deze trein dendert maar door. Het is Willem, mijn vriend, lid van het Zandvoorts mannenkoor. Dat was een mooi gedicht. Gedicht van de dag, mijn vriend. Speciaal even voor Willem hè, was die. Heel ja. goed. Willem Snor, Willem Snor. Dat gedicht was voor jou. En daar sta je dan. Waar zijn toch al je vrienden? Ja, dat vraag je er dan af, hè? Nou, die er gewoon even achteraan. Marco Kampers. <laughs> daar sta je dan. Verloren eenzaam. Een gebroken man.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 Dan, geen eigen thuis, waar jij nog komen kan Daar sta je dan Worden jouw wonden ooit geheeld. had je zoveel steflex Je zuipt je lamp, is dat jouw levensweg, Daar sta je dan geen mens die dit ooit met je deelt als je dan de uh, deskplaat van uh, Marco Cantus rijdt, en Waar zijn toch al je vrienden, al Jan? Ja. ja, ja. Dan uh, kom je meteen terecht bij uiteraard de man van Entertainment For You, Fred. Hij is weer in de studio. Goedemiddag Fred. Goedemiddag. Fijn dat je er weer bent. Ja, we Zodat ik, we... na, ja, na vijf uur dan, uh, gaan we weer los met Entertainment For You. Ja. Nou, hm? Vandaag is het eventjes rustig. Rustig? Ja, nou, ja Gis, uh, ben je... is toch nooit rustig bij jou ja, of wel? Nou, maar qua artiesten, uh, ja, we gaan uh, hier naar kijken. Uh, uh, gewoon eventjes uh, in het wild uh, rondbellen met uh, wat artiesten en uh, ja, ja, vandaag geen bezoek, want ja, uh, eigenlijk alles afgemeld vanwege dat ik uh, dus ziek was ja. en wist niet of ik daar vandaag aan, uh, aanwezig was. Nou, dus dan ja. heb je met vrije hand? Ja, dus je kan. Uh, verzoekjes dus, kan je doen. Dus verzoekjes en uh, ja, en we gaan lekker gewoon. En hoe kunnen we, we verzoekjes doen? Gewoon eventjes naar zfmartiesten.nl Zfmartiesten.nl En gewoon een verzoekje indienen. Gewoon nou, doen. Top. Lekker. Oké. Okay. Twee ja. is, uh, je eigen gang gaan. Ja. En uh, heerlijk. Uh, nou, wij gaan ervan genieten. Lekkere muziek zometeen uh, na 5 uur bij Entertainment for You. En wij zijn er volgende week weer. En maandag uh, deze herhaling, of herhaling van dit programma natuurlijk. Ja, en dan uh, maandag om kwart voor vijf ook de herhaling van het gedicht van de week. Mijn vriend. Mijn vriend. Oké. Okay. Dankjewel, uh, op Jan. Ja, dankjewel, Rob. Ja, graag gedaan. Dankjewel. En uh, volgende week dus zijn we er weer. Zometeen Entertainment for You. Tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Dag. Sarah, doei doei.